9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... Heineken bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer. En de Franse politie gaat de misdaad in Marseille aanpakken. Wordt u zo dadelijk, nu is het NOS-journaal met Dorot Megens. Syrische rebellen zeggen dat er bij Damaskus tientallen doden zijn gevallen bij een gifgasaanval door regeringstroepen. Delen van Damascus die in handen zijn van de rebellen zouden zwaar zijn gebombardeerd. Of er werkelijk chemische wapens zijn gebruikt kan niet worden bevestigd. De rebellen hebben het Syrische leger al eerder beschuldigd van het gebruik van gifgas. Inspecteurs van de Verenigde Naties zijn op dit moment in Damaskus. te onderzoeken of die beschuldigingen kloppen. De woningmarkt blijft bouwbedrijf Heijmans part te spelen. In de eerste zes maanden is een verlies geleden van 5 miljoen euro. In dezelfde periode van vorig jaar werd nog een kleine winst geboekt van 5 miljoen euro. De omzet liep met 12% terug. Onder meer door de terugval in de woningmarkt en het aflopen van een paar grote wegenprojecten. Toch is bestuursvoorzitter Van der Elst van Heijmans niet helemaal ontevreden. Binnen die moeilijke markt, en dat denk ik moeten we dan wel vaststellen... Hebben we toch weliswaar een hele kleine, maar toch een bescheiden windje gemaakt, operationeel gezien. Het is continu aanpassen aan de omstandigheden en zorgen dat je klaar staat voor de komende tijd. Van der Elst ziet die komende tijd niet heel somber in. Er zijn meer huizen verkocht aan particulieren. En dat duidt op een voorzichtig signaal dat de woningmarkt weer enigszins aantrekt, zegt hij. Mierbrouwer Heineken heeft in de eerste zes maanden van dit jaar... de omzet met 3% weten te vergroten. Maar de netto-winst viel 17% lager uit. De omzet kwam uit op 10,3 miljard euro. Economie redacteur André Meijnema. We opereren nog steeds onder moeilijke marktomstandigheden... zegt de bestuursvoorzitter, want de recessie... de achterblijvende consumentenbesteding en het slechte weer... je zou kunnen zeggen de economie, het weer...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 water levert zo'n 100 millisievert per uur besmetting uit. En als je daar een half meter vandaan staat, is dat zo'n beetje dezelfde hoeveelheid waarin werknemers in vijf jaren mogen worden blootgesteld. Aanvankelijk werd de lekkage nog ingedeeld in categorie 1, oftewel een afwijking. Damherten in de waterleidingduinen bij Zandvoort mogen van de gemeente Amsterdam worden afgeschoten. Door het besluit kan de wildstand in het gebied worden beheerd. De gemeenteraad van Amsterdam moet nog wel instemmen met het besluit. Het Amsterdamse college vindt wel dat er zo min mogelijk herten moeten worden afgeschoten. De eigenaar van het duingebied bekijkt of het mogelijk is om herten te vangen en op andere plaatsen in Europa uit te zetten. Het weer veel zon, maar er trekken ook sluierwolken over. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking met in het zuidwesten kans op regen. Vrijdag weer zonniger met maximaal 27 graden. In het weekend neemt de kans op een bui toe en dan wordt het iets koeler. Verkeersinformatie bij de ANWB Cards. Aan het einde van de spits ging het op een aantal plaatsen toch nog even mis. De A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort, Er ging een auto met aanhanger over de kop. Tussen Naarden en Laren staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Beter nieuws komt er van de A4, Den Haag richting Amsterdam. Ook daar was er een ongeluk bij sloten. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Nog wel door de 6 kilometer file heen komen vanaf de hoek tot aan sloten. En een vrachtauto met pech op de N33 Veendam-Eemshaven... voor de aansluiting met de A7, drie kilometer. Het was uh, rustig vanochtend in Cairo, maar er is toch weer het een en ander gebeurd. Straks contact met onze verslaggever Joris van der Kerkhof. Eén op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl.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 En Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Even afschuimen, misschien nog een beetje vroeg. Maar straks de topman van Heineken over de halfjaarscijfers. Eerst naar de jongste ontwikkelingen in het roerige Egypte. De Egyptische veiligheidsdiensten hebben nog eens twee kopstukken... van de moslimbroeders opgepakt. Een perswoordvoerder die net het vliegtuig naar Italië wilde nemen. En een bekende prediker, Safwat Hegazi. Contact met Cairo, onze verslaggever de Joris van de Kerkhof. Uh, Joris, um, kun je dat inschatten? Is dit een grote vangst? Ja, dit is een, een grote vangst. Die Gazi, de beruchte prediker, uh, lid van de Moslimbroeders... die uh, op, uh, de, bij de bijeenkomsten uh, vorige week en, en ook de afgelopen weken... Uh, allerlei teksten heeft uh, uitgesproken over... Het eerst bevrijden van Egypte en dan doorgaan naar, naar Jeruzalem. Hij zei ook van als jullie Mursi op een of andere manier aanraken... dan zullen we dat met, met, met bloed gaan vergieten. Hij was min of meer voor de anti-Mursi-mensen... de verpersoonlijking van het kwaad, om het maar, maar zo te zeggen. Is sinds vorige week op de vlucht, was op weg naar Libië. Daar zouden het nog wat, wat vrienden kunnen zijn... die hem een veilig onderdak zouden kunnen geven... Maar net voor de grenzen, is hij dus uh, opgepakt. Wegens, zoals het dan heet... maar dat maakt eigenlijk niet uit uh, wat de officiële reden is, Marcel... maar het heet nu opruiing. Mm. En, en Joris, hoe reageren de Boslingbroeders hierop? Ja, die reageren eigenlijk nauwelijks. Dat is hetzelfde als, als gisteren met uh, het, uh, het nog grotere kopstuk uh, wat, uh, wat gearresteerd is. Die, die gearresteerd is. Uh, er is dan wel een officiële verklaring dat het allemaal nergens op slaat. Maar het zijn geen grote bijeenkomsten uh, waar dat gebeurt. En als je een zoektocht gaat ondernemen naar moslimbroeders... om uh, um, een verhaal te horen over wat zij er allemaal van vinden... Ze zijn eigenlijk nauwelijks te vinden op dit moment. Volgens Al-Yazira zijn er tot nu toe 1950 mensen van de moslimbroederschap opgepakt. En dat is best veel. Maar dat betekent niet dat ze allemaal opgepakt zijn. Er zijn er nog die op de lijst staan van de Egyptische veiligheidsdiensten om nog op te pakken. En verder houdt de rest van de broeders die... Een uh, uh, ja, deel is dus op de vlucht en anderen houden zich voornamelijk stil en schuil om maar vooral niet in de media hun verhaal te vertellen. In Brussel wordt vandaag gepraat over het mogelijk intrekken van steun aan Egypte, Europese steun. Um, ja, Speelt dat in Cairo? Maakt de interimregering zich daar zorgen over? Nou, er zijn wel heel veel berichten over hoe slecht uh, het Westen is. Uh, zie en hoor je op radio en televisie en kun je lezen uh, in de kranten. hoe uh, Aan de ene kant uh, mensen zoals ik uh, volslagen onzin uh, uitkramen uh, de hele dag over wat er in uh, Egypte gebeurt. Maar aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen... dat als ze zich zo op het Westen richten... Uh, dat uh, als de Europese Unie praat over het mogelijke intrekken... Van, uh, van de steun uh, aan Egypte, dat ze dat wel van, uh, van belang vinden. Aan de andere kant, in het openbaar zullen ze nooit zeggen dat dat erg is. Want ze kunnen wel hun eigen uh, boontjes doppen. Goed, Joris van der Kerkhoff met het laatste nieuws uit Cairo. Donner Heineken, de bierbrouwer, kwam vanochtend met halfjaarscijfers. Die heeft u ook kunnen horen. De bieromzet bleef vrijwel gelijk. Maar de netto-winst daalde met 17 naar 639 miljoen euro. De drie belangrijkste redenen achter de cijfers zijn... de economie, consument en het weer. Jean-François van Boksmeer, bestuursvoorzitter van Heineken. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we naar de cijfers gaan, wil ik eerst even aansluiten bij het vorige onderwerp, namelijk Egypte. Want u bent met Heineken ook daar actief. Um, ja. Bent u dat nog steeds of zijn de kantoren nog altijd gesloten? Nou ja, we zijn actief, maar we zijn momenteel wel uh, gesloten in de zin van uh, dat wij gedraagd hebben onze werknemers om thuis te blijven. Uh, er wordt op een, een minimaal pietje gedraaid in zulke omstandigheden... En al ons uh, buitenlands personeel uh, en zeker de families en, en, en de kinderen zijn natuurlijk gerapatrieerd uh, terug. Dus ik heb uh, momenteel nog uh, drie uh, niet-Egyptenaren, zeg maar twee Nederlanders en een, een Fransman, die uh, daar de, de, de boel nemen. Uh -huh. uh, maar inderdaad, het, uh, het draait op een heel laag pitje nu. Uh -huh. en, en voorlopig ziet het er niet naar uit dat het, uh, ja, het voorbij is in Egypte, de, de onrust. Wat, wat, Hoe lang denkt u dat u daar de, het kantoor gesloten houdt? Daar, daar kan ik geen uitspraak over, uh, over maken hoor. Dat, uh, dat, dat vind ik heel lastig. Uh, we, we, uh, onze mensen ter plekke hebben een hele goede judgment over wat ze wel en, en niet moeten doen. Ze hebben niet de opdracht om uh, risico's te nemen op het leven van onze medewerkers. En, uh, en dat is voor mij het allerbelangrijkste nu. Goed, meneer Van Box, meer dan de resultaten. Lara zei het al: het zit in, uh, de, de mindere omzet er zit hem in de economie, de consument en het weer. Ja, dat lijkt me een lastige combinatie. Kunt u er wat aan doen? Aan het weer kan ik niets, niets nee. doen. Het, het goede nieuws is dat we hebben een betere zomer. Dus dat zal voor de tweede helft van het jaar een beetje, een, een beetje helpen. Um, u heeft uh, gedoeld naar de, het consumentenvertrouwen. Dat ja. is in Europa niet echt beter geworden. En nog is dat echt beter geworden in, uh, in, uh, in Amerika. Dus dat verklaart natuurlijk dat in het noordelijk halfrond... Uh, de, de, de business wel onder druk uh, staat. Langs de andere kant, um, er zijn ook uh, lichtpunten... Um, in, in Europa, we hebben heel veel geïnnoveerd. Um, en dat heeft ook geleid dat de omzet per hectoliter van het bedrijf wel met 2% is, uh, is gestegen. Dus dat, dat, is, uh, dat is het goede nieuws. En, uh, en het aandeel van nieuwe producten in de verkoop uh, bedroeg 600 miljoen. Dat is, dat is 6% van, de, van onze totale uh, omzet komt uit uh, nieuwe producten. Nieuwe producten zoals hier in Nederland hebben we Amstelrader. Maar dat hebben we ook uitgerold in 24 uh, uh, landen. Hoofdzakelijk in Europa. En dat is weer het, uh, het lichtpunt in uh, hoe we verder gaan uh, met onze industrie. Daarentegen um, heb, je, heb je natuurlijk nog steeds uh, uh, groei. En, en goede groei in, in Azië. Um, en we hebben vorig jaar... EPB geaccureerd. Uh, doet het goed. Uh, 10%, 10%, uh, 10 volumegroei. Ja. Um, 20% uh, winstgroei. Dat is een Aziatische bierbrouwer, even voor de duidelijkheid. Dat is onze Aziatische brouwerij. Uh, gebaseerd in Singapore en opererende in 14 verschillende landen in Azië. En uh, ook uh, met uh, Brout Heineken, maar brouwt ook het Tiger uh, merk dat een, een heel succesvol uh, ja. merk is in Azië. Plus 40% dus... Goede, goede performance van onze ja. Aziatische branche. Nou, dat, dat, is, dat is goed nieuws voor, voor Heineken. Wat kunt u verder doen, behalve inzetten op die groeimarkten... aan factoren als economie, het weer en het consumentenvertrouwen? Daar kunnen weinig aan doen. Um, het weer kan ik helemaal niets aan doen. Uh, het consumentenvertrouwen algemeen kunnen wij ook weinig aan doen. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk blijven investeren bij de merken... en de curiositeit van onze consument trekken om iets nieuws te proberen. Um, in dialoog blijven met onze klanten om die innovaties op het uh, schap te, te brengen. Om te vechten voor marktaandeel doen we ook. Um, we moeten niet Europa pessimistisch worden. En, en, het, het grootste deel van, van de innovatie in onze industrie en ook in ons bedrijf... komt uit Europa. Dus er is een geweldige uh, dynamiek. En dus één slechte lente. Um, en consumentenvertrouwen hebben ook al eens een keer meegemaakt in 2008. Uh, moet ons niet weghalen van wat wij willen bereiken op de langere termijn. Nou, langzaam uh, hoor je wel wat betere berichten. Merkt u het ook dat het wat beter gaat? Dat de economische crisis wat aan het verdwijnen is? Daar merken we nog heel weinig van. Maar dan moet u zich ook realiseren dat we dit jaar uh, bijzonder. Uh, aangepast zijn geweest door uh, bieraccijnsverhogingen in vele landen. En dat helpt natuurlijk ook niet. En om dat weg te werken, daar heb je ook een jaartje voor nodig. Heeft u veel plezier gehad van het succes van de film Skyfall? Waar ik uh, goed vertegenwoordigd was? Heel veel. Absoluut heel veel. Dat was een van onze meest succesvolle uh, sponsorship van de James Bond-series... Uh, die we al... Um, ik denk sinds uh, een tiental afleveringen uh, al aan meedoen. En, en dit was absoluut een, een, een topbeleving. En ook uh, een, heeft een topbijdrage geleverd. Ja, kun, het, kun je dat in, in geld uitdrukken? Want ik geloof dat de film in totaal iets van meer dan 1 miljard heeft opgeleverd in dollars. Wat heeft het u opgeleverd? Wij hebben 63 miljoen uh, uitgegeven over de hele campagne. Ja. Dat is niet dat wij betalen aan de filmmaker. Maar dat is wat wij activeren wereldwijd. Uh, om promoties um, um, te, te doen met en rond Skyfall en, en Heineken. En dat is juist in partnership met de producent van James Bond, de, de Broccoli-familie. En dat is altijd het deal geweest, omdat wij eigenlijk de reclame maken voor de film... omdat Heineken wereldwijd in 179 landen aanwezig is. En dus wij kunnen een, een promotie produceren op in ja. 179 landen. En dat is de win-win-situatie. En daar spenderen we die 63 miljoen aan. Ja, maar dan En dat heeft brengt het dus... natuurlijk een veelvoudige optie. Zeggen, dat wilde Natuurlijk. ik graag horen. Dus een veelvoud van 63 miljoen. Moeten we het daarmee doen? Ja. Nou, bedankt. <laughs> Dank u wel. Jean-François van Boksmeer van de Heineken. De bestuursvoorzitter Dank u wel. Da. Nieuw-Zeeland neemt nieuwe wetten aan om de eigen bevolking te kunnen bespioneren. Critici vinden dat veel te ver gaan. Onze correspondent Robert Portier hoort u daar straks al. Het NOS Radio 1-journaal.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 Maar legaliseren van softdrugs, dat is voor deze regering en voor heel veel Fransen een stap te ver. Eerst maar eens agenten naar Marseille sturen. Tja, om op die manier een einde te maken aan de aanhoudende golf van liquidaties in het criminele milieu in de stad. Die hoorde een bijdrage van correspondent Frank Renoud. Eerst informatie bij de ANWB. Kees Kwaarts, lost nou toch wel op, hè? Het lost uh, op veel plaatsen op uh, wat er eigenlijk op te lossen was, want zo was het niet. Maar op de A1 toch wel een probleem richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen Gooi meer aan Laren, 4 kilometer. Vlog vloog een auto over de kop met een aanhanger. Twee rijstroken zijn dicht. Nasleep van een ongeluk op de A4. Daarna haag Amsterdam bij de Schipholtunnel 2 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Voor Knoopend nog 4 kilometer. De afgelopen maanden ging het er vaak over. De bezuinigingen op het gevangeniswezen in Nederland. Eventuele alternatieven voor gevangenisstraf. Zoals bijvoorbeeld de discussie rond de enkelband. Deze week in het Radio 1-journaal een serie over verschillende soorten straf. Vandaag de werkstraf. Een paar uurtjes schoffelen of een abri schoonmaken. Veel te soft wordt er vaak gezegd. Maar is dat ook zo? Josephine Treje ging mee met reclasseringsmedewerker Marco Bal.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 Ben niet, dit is niet mijn werk wat ik sowieso doe. Wat doe je normaal voor werk? Ik ben de haven. Hey, mag ik vragen wat je hebt gedaan dat je deze werkstraf hebt? Ik, ben, uh, ik doe dit voor omdat ik een vecht tijdje heb gehad. Was het ernstig? Ik had wel letsels en zo. Denk je dat dit werkt, zo'n werkstraf? Uh, brrr, ja, wat is het nou...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 Helemaal netjes op geen telefoon. En eens wat ik had was alleen een boekje om te lezen. Dus ik wil liever een taak staan dan in de gevangenis gaan zitten. Hé hey jongens, mag ik storen? Ja, je mag altijd storen. Wat vinden jullie van zo'n werkstraf? Ja, het bevalt wel het feit dat ik gewoon naar huis kan gaan... alleen zo'n locatie als dit waar we vandaag staan. is hinderlijk. Waarom?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 Hoorde u met Millennium. Het is bijna half tien, we gaan nog even naar Nieuw-Zeeland. Uh, het gaat steeds meer op een politiestaat lijken, vinden critici. De geheime dienst mag voortaan ook de eigen burgers afluisteren. Het parlement neemt later vandaag een wet aan die dat zal goedkeuren. Consultant Robert Portier. Robert, heeft dit met een toegenomen terroristische dreiging te maken? Nou ja, blijkbaar denkt de regering dat wel. Uh, blijkbaar is er in ieder geval volgens hun voldoende aanleiding om zich zorgen te maken. Het uh, begon allemaal in januari 2012. Toen werd in Nieuw-Zeeland Kim.com gearresteerd. Dat was een internet internetondernemer van Mega Upload. Die werd op verzoek van de Amerikanen gearresteerd... vanwege grootschalige ontduiking van copyrights. Maar achteraf bleek dat de geheime dienst van Nieuw-Zeeland... zijn telefoonlijnen en internetverkeer hadden afgetapt. En dat mag niet volgens de Nieuw-Zeelandse wet. Want Dotcom is weliswaar een Duitse... maar hij heeft ook een verblijfsvergunning voor Nieuw-Zeeland. En dus was hij illegaal bespioneerd. Nou, uit aanvullend onderzoek bleek dat die geheime dienst dat wel vaker deed. Uh, in plaats van een tik op de vingers te krijgen heeft de regering nu besloten om de regels te verruimen. Het wordt namelijk mogelijk om de eigen burgers te bespioneren... om zo de over overheidsdiensten te helpen, zoals politie en Binnenlandse Veiligheidsdienst. Nou, daar zijn de Nieuw-Zeelanders wel blij mee, denk ik, het. Nou, bepaalt niet. Kijk, die geheime dienst die kan u meeluisteren met telefoontjes. Die kan de mailtjes teruglezen, eigenlijk van alle Nieuw-Zeelanders. En zelfs als mensen niets te verbergen hebben... ja, dan maken ze zich natuurlijk toch zorgen dat Nieuw-Zeeland zich ontwikkelt tot... nou ja, jullie zeiden het al, een politiestaat. Beetje zoals uh, vroeger Oost-Duitsland, waar de staat over de schouder meekijkt. Kim.com zelf, die sprak gisteren tijdens een protestbijeenkomst. En uh, hij vergeleek de situatie met, een, uh, ver met het verkeer. Hij zei de regering die verhoogt nu de maximumsnelheid... omdat ze een boete heeft gekregen voor te hard rijden... Maar ja, wie zegt dat ze niet opnieuw de fout in zullen gaan... en de snelheid opnieuw zullen overtreden? Nou Volgens de premier John Key uh, valt het wel mee. Uh, er zijn voldoende waarborgen volgens hem om ervoor te zorgen... dat uh, de privacy niet nodeloos wordt uh, geschaad. Maar daar is toch niet iedereen het mee eens, hoor. Want de New Zealand Law Society... Nou, dat zijn toch mensen die verstand hebben van de wet, zou je denken... die vinden dat die wet veel te vaag is... en veel te veel uh, mogelijkheden biedt voor andersoortige uitleg. Oké, okay, wat houdt de wet in? Wat... wat, wat? Mogen politieagenten allemaal in geheime diensten? Nou, ik zei het net al, hè? ze mogen uh, alle telefoontjes afluisteren... ze mogen uh, alle mailtjes gaan bekijken. Uh, op het moment dat zij daar aanleiding toe zien, uh, dan is dat mogelijk. Ze moeten dan wel toestemming krijgen van de premier. Uh, nou, het lijkt erop dat het vrij gemakkelijk te krijgen is. Uh, en het grote probleem is natuurlijk dat uh, voor veel mensen niet duidelijk is... wat dan precies de juiste aanleiding is... en onder welke voorwaarden het dan allemaal zal gaan gebeuren. Want dat staat en niet goed wat... gedefinieerd. Nou ja, dat vindt in ieder geval die Law Society blijkbaar niet. En wat van belang is om te weten in dit verhaal... is dat de Nieuw-Zeelanders samenwerken met de Amerikaanse uh, veiligheidsdiensten... of de inlichtingendiensten. Uh, daarbij wordt onderling uh, veel informatie uitgewisseld. En veel Nieuw-Zeelanders vinden toch al... dat hun premier John Key naar uh, de pijpen van de Amerikanen danst. Maar ze zijn nu natuurlijk bang dat met dit verdrag... de lange arm van Amerika zich uitstrekt tot wel heel diep in Nieuw-Zeeland. En excuses accepteren ze niet dan dat het de aanslagen zou voorkomen... als er maar genoeg wordt afgeluisterd? Nou ja Dat is gelijk het probleem. Hè. Die uh, geheime diensten die geven geen openheid van zaken. De premier John Key die zei vandaag nog dat uh, hij zoveel dingen hoort waar hij zich zorgen over maakt... maar dat hij daar helaas niet uh, over kan uitweiden. Nee. Ja, en dat is uh, een beetje de standaardverdediging uh, vaak in dit soort zaken... De premier zegt dat het noodzakelijk is dat deze wet op zo kort mogelijke termijn wordt aan, uh, aangenomen. Nou, hij heeft inmiddels uh, ervoor gezorgd dat hij voldoende stemmen heeft in het parlement. Dus dat zal vandaag ook gaan gebeuren. Robert Portier, onze correspondent over de nieuwe afluisterwet in Nieuw-Zeeland. Zo zijn we aan het eind gekomen van dit afluisterprogramma. <lacht> wensen we wensen jullie nog een hele fijne dag. <lacht> en, uh... Ook veel plezier bij Warte Keurpershoek. Wat heb jij allemaal straks Ja, Goedemorgen. De supermarkten reageren straks bij ons op de beschuldiging van Wakker Dier... dat we als klanten gedwongen worden om plofkip te kopen. Omdat we eigenlijk niet zoveel keuze hebben in die supermarkten. Minister Opstelt wil de gemeente toestemming geven... om drones in te zetten om burgers te bespieden. Wat vindt het college ter bescherming van persoonsgegevens daarvan? En de Titanic komt naar Nederland. Mm -hmm. Oh. Nog vragen jullie, hoe kan dat? Ja, dat was een beetje <laughs> en wat ik Dat zeg dacht, ik, dan moet je luisteren. Oh nee! <laughs> ja, zo is <laughs> okay, dat. Oké, uh, nou goed. Zullen we het nog een keer doen? Nee. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dit is Radio 1. Die Wouter, straks meer van hem. Uh, eerst het uh, NOS Journaal, het Megens. In buitenwijken van Damaskus zouden tientallen burgers zijn omgekomen... bij een aanval met chemische wapens door het Syrische leger. Dat zeggen Syrische rebellen die delen van de stad in handen hebben. Het oosten van Damaskus zou vannacht zwaar zijn gebombardeerd. Of daarbij werkelijk chemische wapens zijn gebruikt, kan niet worden bevestigd. De kwaliteit van het onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand moet beter. Maar ongeveer de helft van de voor- en vroegscholen scoort een voldoende in een onderzoek van de onderwijsinspectie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan kinderen met een taalachterstand. Maar vaak hebben ze niet goed op papier staan wat het beleid precies is en hoe resultaten gemeten worden. 60 tot 85 procent van de gemeente moet betere afspraken maken met de scholen. Zo vindt de onderwijsinspectie. De woningmarkt blijft bouwbedrijf part te spelen. De eerste zes maanden is een verlies geleden van 5 miljoen euro. Vorig jaar werd in het eerste halfjaar nog een winst geboekt van 5 miljoen. De omzet liep met 12% terug. Onder meer door de terugval in de woningmarkt en het aflopen van een paar grote wegenprojecten. En voor het eerst zijn er tastbare bewijzen opgedoken... van het SS-verleden van Horst Tappert... bekend uit de Duitse televisieserie Derk. Dagblad Bielt kreeg een lege kistje in handen... waar de acteur oorlogssouvenirs in had bewaard. Daarin zitten onder meer een bajonet, een medaille voor een oorlogswond... en een beeldje dat de derde prijs was bij een SS-schietwedstrijd. In april van dit jaar werd bekend dat Tappert bij de SS had gediend. Horst Tappert overleed vijf jaar geleden. Dat zijn de hoofdpunten. En nog steeds verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Klaks met de A1. De A1 inderdaad, richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Een ongeluk bij Laren. Twee rijstrokken zijn dicht, vielen vanaf meer 5 kilometer. En de nasleep van de ochtend spitsen nog op de A9 Alkmaar Alkmaar-Amstelveen. Voor knap het Battenverdorp, 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Dan Worden we gedwongen plofkip te kopen? Bezetting Nederland Ziekenhuis in Afghanistan voorbij. De Titanic komt naar Nederland en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Ah. Tessa Hoogvliet is vanmorgen in Utrecht waar je met een lekke band of gejatte fiets... gewoon je duim opsteekt voor een fietslift. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Maar we beginnen met minister Opstelten. Want als het aan hem ligt, mogen gemeentes binnenkort drones inzetten... om bewoners en bezoekers van de stad in de gaten te houden. Drones, dat zijn die vliegtuigjes, onbemande vliegtuigjes die dan overal foto's kunnen gaan maken. Uh, Wilbert Thomassen van het College ter Bescherming Persoonsgegevens. Goedemorgen. Hè? Goedemorgen. Wat vindt u van dit voornemen van de minister? Nou ja, laat ik in de eerste plaats zeggen, kijk, dit zijn systemen, hè, die vliegtuigen die u noemt, die vliegtuigjes, die onhoorbaar, onzichtbaar, maar, maar wel alles zien boven ons hoofd. Nou, nou dat, dat is ingrijpend, dat geeft u aan. Mensen voelen zich daar breed ongemakkelijk bij. En wat ik er dan vervolgens van vind, wat wij ervan vinden, is dat dit een uiterste middel moet zijn. Waarmee je dus hartstikke terughoudend moet zijn als je het wilt inzetten. Ik zeg dus niet dat het niet moet, maar dat is het uitgangspunt, zou ik denken. Nou, er komt nog een paar dingen bij, maar heel belangrijk vinden wij, het hebben we ook al gezegd in onze advisering op dit punt, mensen moeten dit weten. Dit moet kenbaar zijn. Je zou kunnen zeggen hoe flexibeler, hoe ingrijpender, hoe duidelijker en helderder je erover moet zijn. Dit moet vooral niet stiekem gebeuren. En het tot slot, hè, nog een belangrijk punt voor ons, wat op de grond geldt als je camera's inzet, geldt in ieder geval, tenminste ook in de lucht, onze privéruimte. U zegt het mag zeker niet stiekem gebeuren. Maar dat is nou juist het principe. Want je wilt uh, criminelen opsporen. Dan ik van tevoren gaan zeggen we gaan u met een vliegtuig te volgen. Nee dat klopt. En dan haalt twee dingen door elkaar. De u heeft het net gehad over de burgemeesters. En burgemeesters doen dit voor de openbare orde. Ja, die willen bekijken wat in hun stad gebeurt zou ik maar zeggen. De boeven worden opgespoord door de politie en door de officier van justitie. Daar gelden andere regels van strafvordering. Maar ik mag toch aannemen dat die gemeenten dat willen gaan gebruiken... om die openbare veiligheid een beetje in de gaten te houden? Ja, nou, ik vind ik dat eh, ook in onze samenleving geen onduidelijkheid moet bestaan... over het feit dat burgemeesters dit middel kunnen inzetten. Wat boven ons hoofd hangt een hartstikke ingrijpend is. En heel veel kan zien dat burgemeesters dit middel kunnen inzetten. Daar moet de gemeenteraad van weten en de burgers moeten dat weten. En wij moeten ook weten dat de politie en de officier van het middel ook... tot ze hun beschikking hebben. In het laatste geval... Gaat er natuurlijk niet eerst een belletje naar de boef, wij gaan u volgen. In het eerste geval moeten burgers weten, wij maken gebruik van dit soort ingrijpende middelen. En dat doen we wel vervolgens met een achtneming van een aantal beperkingen. En we doen het alleen maar als het echt, echt, echt niet anders kan. Heeft u het gevoel dat al die nieuwe technieken, zoals deze dus ook... Uh, ja, dat de ontwikkeling daarvan zo snel gaat dat burgers helemaal geen idee meer hebben wat al mogelijk is... Ja, dat is een beetje koffiedik hè. Kijk, Het is natuurlijk wel zo vanuit vanuit mijn zicht hè, waar ik nu voor ben, dat er ontzettend veel nieuwe mogelijkheden zijn. En ik ben er niet voor, en dat, dat wil ik niet eens, om dat tegen te houden of te zeggen dat kan niet en dat is te ingewikkeld en te ingrijpend. Mensen voelen zich daar wel ongemakkelijk bij en waar ik op wijs is op een aantal uitgangspunten. Nou die noemde ik hè, wees er nou niet stiekem over, wees er duidelijk over, zorg voor democratische controle, wees er terughoudend in. En dat is belangrijk. Nou, laten we eens meedenken met, met uh, de burgemeesters. In welke situaties zou u uh, willen aanraden om wel zo'n drone te gebruiken? Mijn werk niet hè, om met de burgemeester. Nou ja, te bent, mee te nee, doen. maar u bent degene die uh, van het college ter bescherming, ook van mijn uh, persoonsgegevens. Ja. Dus u zou kunnen adviseren aan uh, gemeenten van joh, als je het nou toch wilt doen, hou dan daar uh, rekening mee. En ik kan me voorstellen dat het nou ja, in een bepaalde ja, je, situatie dus, wel kan. Nou, wat ik dan zou zeggen is: tegen een burgemeester die dit overweegt, praat erover met die gemeenteraad zorg dat de mensen het weten. Mag ik even een tussenstapje maken? Als er op straat een camera hangt, dan hangt er ook een bordje. U wordt gefilmd, of, of woorden van gelijke strekking. Dan moet je als overheid niet stiekem over zijn tegenover je mensen, tegenover je burgers. Want daar ben je voor als overheid. Dat is het eerste wat ik tegen een burgemeester zou zeggen. En als je het middel inzet, doe het dan als het echt nodig is. Die, die, die terughoudendheid, die beperking moet je jezelf opleggen. Ja, blijkbaar is er een continue strijd aan de gang tussen aan de ene kant die bescherming van de persoonsgegevens... en aan de andere kant de autoriteiten die van alles willen. En uh, ja... Nou ook... oh ja, weet, weet u, strijd, het is natuurlijk zo dat met allerlei nieuwe middelen en in, in veranderende tijden dilemma's zijn, om het maar eens heel zwaar aan te zetten. Het zou geen strijd moeten zijn. Ik vind dat burgemeesters, uh, overheden de algemeenheid moeten staan... voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. En als je daar ook ingrijpt, bijvoorbeeld door zo'n ding boven ons hoofd te hangen... weet dan uh, wat daar de beperkingen van zijn. En wees daar zo terughoudend en voorzichtig en uh, wijs mogelijk mee. Gaat u tot slot uh, met de Vereniging Nederlandse Gemeente om de tafel zitten... om dit nog eens te benadrukken? Nou ja, de VNG praat, denk ik, en dat heb ik ook begrepen in de kant, en eerst pas met de gemeente. Er komen allerlei bijeenkomsten, ook in de Tweede Kamer, waar wij zullen zijn, waar de VNG is, waar we met Kamerleden hierover praten. Dus hier wordt in allerlei fora en bijeenkomsten natuurlijk over van gedachten gewisseld. En mijn standpunt zal dan telkens dit zijn: ik, ik ben er niet op tegen, maar je moet het in een de democratische samenleving doen met de grootst mogelijke terughoudendheid. Wilbert Thomasen van het College ter Bescherming Persoonsgegevens, dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Aangezien de oudste dochter van de Amerikaanse president allergisch is... hebben de Obama's wederom gekozen voor een Portugese waterhond. Wat maakt deze hond anders dan andere honden? Hondenkenner Martin Gaus met het antwoord. Ja, wat het bijzondere is van een Portugese waterhond... is dat hij hele kleine krulletjes heeft. Hij gaat het water in, hij komt eruit. En op het moment dat hij zich uitschudt, is hij eigenlijk onmiddellijk droog omdat die krulletjes een beetje vetter zijn en heel compact zijn en op de huid liggen. En wat is nou het grote voordeel van die krullen ook nog? Mensen denken dat je allergisch bent voor hondenharen. Maar dat is niet zo. Mensen zijn allergisch voor de schilfertjes die op de huid zitten van een hond. En als een hond zich dan uitschudt, wapperen al die schilfertjes door de lucht heen. En bij een Portugese waterhond is dat niet het geval. Dus uitermate geschikt voor mensen die allergisch zijn voor hondenschilfertjes.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 Lines van Robin Thicke en Pharrell. Terug nu naar Utrecht. Daar is onze verslaggeefster Tessa Hoogvliet. Op het Smakkelaarsveld naast het Centraal Station van Utrecht. Het is een van de vele plekken om je fiets hier te stallen. Maar wat doe je als bij terugkomst blijkt dat je een lekker band hebt? Of dat je fiets weg is? Dan zoek je een paal met een paars bord met er op de tekst fietslift plaats. En dan? En dan steek je je duim omhoog. En wacht je tot een lieve fietser je een stukje mee achterop neemt. En stoppen mensen? Uh, absoluut. ligt er natuurlijk aan of het spits is of mensen haast hebben of niet. En, nou, of het regent, dat soort dingen. Niet iedereen heeft een bagagedrager die uh, stevig genoeg is of een zachte band. Maar uh, uh, ik heb het uh, een paar keer geprobeerd en, en drie keer meegenomen. Uh, Eén iemand wilde zelfs een stukje voor me omrijden om mij naar mijn bestemming te brengen. Dus dat was heel erg lief. Dus ja, het werkt. Want jij bent kunstenares, je hebt het in opdracht van de Fietsersbond bedacht. Je staat wel even met je duim omhoog. Van waar dat idee? Uh, het begon eigenlijk als uh, ludieke actie. Uh, en uh, vanuit uh, mij en een vriendin uh, merkten we dat we soms een fiets te weinig hadden. Waardoor we dan eens allen een heel stuk moesten lopen. Of ik heb ook wel eens een wildvreemde achterop gehad. Uh, een paar keer zelfs. Die ik dan later weer in de stad ontmoette. En, uh, dan zei hij, hey, ik heb met jou achter op de fiets gezeten. Dus het schept een band en dat, ja, dat uh, is heel bijzonder. Maar mensen kunnen natuurlijk ook op een willekeurige plek naast het fietspad met hun duim omhoog gaan staan. Het hoeft natuurlijk niet zo'n bord. Absoluut, maar zo'n bord uh, ja, zorgt er toch voor dat je erover na gaat denken dat het uh, mogelijk is. En dat het dus kan. En, en nu hangt dit bord hier op het Smakkelaarsveld aan de overkant van het fietspad ook een de andere kant op. En welke plekken nog meer? Uh, er hangt eentje richting de Plaats. Eentje bij uh, uh, Jaabersplein, eentje richting Kanaleiland en eentje bij De Neude. Oké, okay, allemaal in Utrecht. Nou is ook Erik Suiker hier, woordvoerder van de gemeente Utrecht. Jullie gaan die borden weghalen, begreep ik. Ja, we gaan in overleg met elkaar om te kijken of er wat betere plekken te vinden zijn. Uh, we vinden het sowieso een heel erg leuk initiatief. Wat heel goed past volgens mij bij Utrecht als, uh, als fietsstad. Waarbij nou, meer dan de helft een, een fiets heeft en daar ook gebruik van maakt in de stad. Nou, dit past daar naadloos bij aan, volgens mij. Alleen de plekken zijn niet helemaal handig, denken wij. Het zijn hele drukke punten waar je heel goed moet uitkijken om sowieso goed je weg te kunnen vervolgen. En extra borden zorgen dan voor verwarring. Maar goed, wat ik net zei, vind ik een hartstikke leuk initiatief. Dus we gaan gewoon kijken naar een andere plek. En dit is geen goede plek, neem ik aan. Zo'n heel druk fietspad van en naar Centraal. Iedereen heeft haast? Hier heeft iedereen heel erg haast. Het is ook heel erg druk. Weinig ruimte eigenlijk om te stoppen. Dus uh, dit lijkt ons geen heilige plek. Maar er zijn hele goede andere plekken hier in de omgeving. Noem maar eens uh, ja, een. bijvoorbeeld. Daar heb je sowieso veel meer ruimte. Of bij het Vredeburg. Oké, okay. dus als de fietsersbond de vergunning had aangevraagd... dan was het wel gelukt. Ik zit trouwens te kijken, want mijn pij heeft ondertussen een lift te pakken. Ja, hartstikke leuk. Nou, het is goed dat ze gewoon dit op deze manier bij eigen houtje gewoon doen. Want als je een vergunning moet aanvragen, dan duurt het weer een aantal weken. Dus dit is het initiatief het is hartstikke goed dat het gewoon uit zo'n fietsersbond... of uit zo'n mevrouw zelf komt. Alleen wij gaan natuurlijk wel over de inrichting van zo'n zo fietspad. Ja, en dan moet er toch een vergunning worden aangevraagd. Mijn pij is al vertrokken met de eerste lift. Wij ook maar onze duim omhoog doen? Laten we maar doen. Tessa Hoogvliet vanuit Utrecht hoorde u. Zometeen met Nederlands geld betaald ziekenhuis in Afghanistan. Was door het leger bezet, maar is nu weer open. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1911. It's gone. It's gone. The unthinkable had just happened. One of the world's most famous paintings, started by Leonardo in 1503 and held in the Louvre for over 100 years, had vanished. Op klaarlichte dag wordt de Mona Lisa op deze dag in 1911 gestolen. Het was niet zo heel moeilijk om het wereldberoemde schilderij te stelen, zegt Tom Kremers, voormalig hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. In 1911 was het uh... Het uh, was uh, redelijk makkelijk om de Mona Lisa te stelen. De veiliging in die tijd was, van, uh, dat was echt volledig op mensen uh, gebaseerd... die toezicht uh, moesten houden. Er bestond nog geen uh, complexe elektronica die dus inbraken kon uh, uh, detecteren. Toen heeft men het pas ontdekt. Uh, toen bleek dat aan de haakjes, de vier haakjes aan de muur... dat er uh, geen schilderij meer aan hing. Er was iemand uh, werkzaam in het uh, Louvre, die heeft zich s'nachts in een kast uh, verborgen. En op de dag dat het uh, museum gesloten was, is uh, de man met het uh, schilderij onder zijn jas het uh, gebouw uitgewandeld. Zo simpel was het. Nou, er lopen nog steeds allerlei mythes rondom die uh, diefstal. Ten eerste gaan er nog steeds verhalen dat uh, de huidige Mona Lisa in het Louvre een uh, kopie is. Dat er dus destijds kopieën zijn gemaakt, dus er zouden vier kopieën zijn gemaakt. Uh, maar dat de origineel bij een van de rijke verzamelaar terecht is gekomen. Ik denk dat dat een fabeltje is, het hele verhaal. Maar ook uh, Guillaume Apollinaire, de dichter, en uh, Pablo Picasso zijn destijds gehoord door de politie. Omdat die al uh, beide betrokken waren geweest bij een andere diefstal uit het loeven van een paar uh, uh, beeldjes. Uh, dus Picasso is een tijd lang uh, dus een heel erg interessant uh, verdachte geweest in deze diefstal. Uiteindelijk bleek die, uh, die verdenking uh, bleek ook niet uh, ergens op grond te zijn... En de, de echte dader is uh, tegen de lamp geloven toen hij het schilderij uh, probeerde te verkopen in uh, Florence. Sous le ciel de Paris une chanson. Mm. Ook toen in 1911 was dit een zeer baanbrekende uh, gebeurtenis. De Mona Lisa was toen al een zeer belangrijk en zeer beroemd uh, schilderij. Je zou kunnen vergelijken met uh, de nachtwacht die zou worden gestolen uit het Rijksmuseum. Hetgeen overigens absoluut onmogelijk is... Tegenwoordig is het zo dat schilderijen helaas wel soms nog uh, te eenvoudig aan muren bevestigd uh, zijn. Dat hebben we onlangs ook kunnen meemaken in de kunsthal in Rotterdam. Maar daarnaast uh, hebben we ook de beschikking over heel veel elektronica die uh, duidelijk maakt, die signaleert wanneer men aan schilderijen komt. Uh, er zijn camerasystemen, dus de hele beveiliging rondom uh, die schilderijen is... Uh, uh, aanzienlijk verbeterd. Uh, Zeker schilderijen die in de tentoonstellingsruimtes tentoongesteld uh, zijn. Het zou nu niet meer mogelijk zijn dat men de Mona Lisa onder de arm uh, meeneemt. en daarmee het uh, museum uh, uh, uitloopt. Uh, ik, ik durf wel te stellen dat dat absoluut onmogelijk is tegenwoordig. Beveiligingsexpert Ton Kremers over die ondenkbare diefstal van de Mona Lisa op deze dag in 2011. De Good News van Paul Weller. Het is 6 minuten voor tien en u luistert naar Goedemorgen Nederland. Een door Nederland betaald ziekenhuis in Afghanistan, dat bezet werd door Afghaanse legertroepen, is sinds het afgelopen weekeinde weer open voor patiënten. Het personeel van het ziekenhuis wordt betaald door de Nederlandse hulporganisatie Healthnet TPO. En de directeur daarvan is Willem van der Put. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er precies gebeurd in dat ziekenhuis van u? Uh, dat ziekenhuis ligt in de provincie Nangarhar in het oosten. En daar is in het zogenaamde Hisarak-district, uh, begonnen ze vanaf 22 juli, was daar een confrontatie tussen uh, opstandelingen en het Afghaanse leger, zoals het zo mooi heet. En op 23 juli zijn uh, uh, de leden van het Afghaanse leger het ziekenhuis binnengevallen, met z'n dertigen. En hebben dat eigenlijk gewoon ingepikt en gebruikt als een uh, gevechtspost. En die opstandelingen, dat, is, dat zijn de Taliban? Uh, nou ja, dat, dat noemen wij in Nederland altijd de Taliban, maar dat is een heel mengsel van allerlei verschillende soorten mensen. Dus in Nederland bekend als de Taliban een veelkleurig gezelschap al daar. Ja. Het uh, zomaar een ziekenhuis gebruiken als uitvalsbasis voor militaire doeleinden... dat is toch zo'n beetje tegen alle internationale verdragen die er bestaan op het gebied van oorlog? Absoluut. Dat is iets wat je absoluut niet moet doen. Het enige wat zo tragisch is, is dat uh, de Afghaanse leger, uh, ja, die hoort dat natuurlijk te weten... maar die hebben nogal een slecht voorbeeld gehad, want de NATO heeft dat vele malen zelf ook gedaan. In datzelfde ziekenhuis van u, of? Niet in datzelfde ziekenhuis, maar bijvoorbeeld in december in de aangrenzende uh, provincie Wardak... En, en op eerdere momenten uh, is het gewoon vaak voorgekomen dat we alle mogelijke strijdende partijen eigenlijk maling hadden aan de Geneefse uh, conventies. Waarom is uh, zo'n ziekenhuis uh, aantrekkelijk om je daar te gaan verschansen? Omdat um, er dan minder snel op je geschoten wordt? Of? Nou, er zijn wat medicijnen in de buurt. Er is ook een verpleegster en een bewaker zijn vastgehouden. Die zijn daar moeten blijven. Uh, het geeft een, een, een, een, een, in dit geval een goede uitkijkpost op, op een tactisch gebied. Dus ze hebben op het dak hebben ze een soort uh, schuttersnest ingericht... Ze hebben uh, zware wapens op de compound geïnstalleerd en, uh, uh, en ondertussen ja zeiden ze dan mochten de patiënten nog wel komen maar dat is, uh, dat is niet de bedoeling Zijn er ook uh, gewonden of erger nog doden gevallen als gevolg van die gevechten in het ziekenhuis zelf? Nu in dit geval niet, nee in andere gevallen gebeurt dat wel. Uh, afgelopen zaterdag is die bezetting beëindigd, begrijp ik. Hoe heeft dat uh, kunnen gebeuren? Nou, wat je doet is, wat het team daar natuurlijk de hele tijd doet is, is, is uh, gaan vragen aan de lokale autoriteiten of ze in willen grijpen. En dat is dan doorgegaan tot op het niveau van Kabul. Daar heeft uiteindelijk ook de donor, dat is de Europese gemeenschap in dit geval, heeft zich uh, stevig uitgesproken en gezegd van op deze manier brengen jullie de hele financiering van de gezondheid in gevaar. En toen geleidelijk zijpelt dat weer terug. De uiteindelijke doorbraak komt van de gouverneur, want dat is dan toch altijd de meest machtige man die toch besloten heeft na nou zo'n week of drie van dit kan zo niet langer en die heeft de, de legerleiding ervan weten overtuigd dat ze weg moesten en dat doen ze dan ook maar dat wordt dan hier toch weer een paar dagen gerekt omdat het wel duidelijk moet blijven wie uiteindelijk de basis is Ja maar het einde van zo'n bezetting is dus niet het gevolg van eigen inzicht door de lokale autoriteiten dat moet dan echt uh, met heel veel druk daar is, flink, daar is flink wat druk voor nodig. Overigens het eigen inzicht is ook verschillend. Want het Provincial uh, Health Department uh, is al vanaf het allereerste begin actief geweest. Want we proberen hier een eind aan te maken. Maar die moeten dan eerst de gouverneur aan, effectief aan hun kant zien te krijgen. Is de veiligheid in Afghanistan minder groot nu de Westerse troepen uh, onder wie de Nederlandse zijn vertrokken? Dat, dat op dit moment is die veiligheid minder groot... omdat er vooral uh, gerichte acties worden gevoerd, denk ik... om de, om de verkiezingen in een, uh, in een verdacht daglicht te stellen. De medewerkers van deze kliniek worden door u, door u betaald, door uw organisatie. Uh, komt er een moment dat u denkt, ja, dit heeft geen zin, dit is te gevaarlijk... en uh, ja, uh, we stoppen ermee? Uh, de, kijk, als het op, op het moment dat de gezondheidsstaf echt het directe doelwit wordt, dan, dan kan het gewoon niet meer. Maar kijk, wij, wij werken in een constellatie waarbij je probeert met de overheid gezondheidsdiensten op gang te houden. Als, als, dat, als je daarmee stopt, dan is er helemaal geen gezondheidszorg meer. Dat is ook een ondenkbare situatie. Want dan zou je het moeten gaan doen via andere situaties zoals noodhulp. En dat is meestal nog ingewikkelder en gevaarlijker ook. Yeah. Goed, dank u wel voor uw commentaar. U hoorde directeur Willem van der Put van de hulporganisatie Healthnet TPO... over dat ziekenhuis in Afghanistan, Afghanistan dat sinds dit weekende dus weer open is. Na tien uur gaan we verder met Goedemorgen Nederland. Onder meer met sieraden, brieven en hele koffers uit de Titanic... die binnenkort te bewonderen zijn in Nederland. Blijf luisteren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het is terecht dat minister Asje de Oost-Europese arbeidsmigratie wil aanpakken. Ik heb een betere oplossing en dat is dat hele Brusselweg. Want daar zitten zulke klojo's. Niemand heeft zich ooit afgevraagd wat de keerzijde van Europa is. Nou, ik ben verbijsterd dat dit allemaal kan gebeuren. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Je moet zorgen dat mensen op gelijke voorwaarden kunnen concurreren... want anders ben je bezig met een race naar het putje. En uw mening die telt. Dit had nooit mogen gebeuren. Dit is toch niet meer te volgen? Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nog even snel naar de zon. Kijk dan op...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 ja, nu mag